Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. De premier van Israël wordt niet gearresteerd in Polen als hij naar de Auschwitz-herdenking komt. Eind deze maand is het 80 jaar geleden dat het vernietigingskamp werd bevrijd. Netanyahu is vaker bij de herdenking geweest, maar nu loopt er een arrestatiebevel tegen hem... van het internationaal strafhof vanwege de oorlog in Gaza. In Polen is nu een speciale afspraak gemaakt zodat hij niet opgepakt kan worden, zegt onze correspondent. Maar, waarschuwen juridische experts, uiteindelijk staat in de Poolse grondwet... Dat het internationaal recht en dus ook beslissingen van het internationaal strafhof gerespecteerd moeten worden. En als dat niet gebeurt, dan dreigt de autoriteit van het hof aangetast te worden. Het is overigens nog niet duidelijk of hoe daadwerkelijk naar de Auschwitz-herdenking komt. Die is over 2,5 week. Zo'n 25.000 ondernemers zijn vorig jaar slachtoffer geworden van oplichting, zegt de Kamer van Koophandel. Spullen die al waren betaald, werden niet geleverd of er werden zaken gedaan met bedrijven die in het handelsregister helemaal niet bestonden. De KVK roept bedrijven op om bij nieuwe klanten of leveranciers goed onderzoek te doen of bijvoorbeeld eerst alleen kleine aantallen te bestellen. 1 op de 8 Nederlanders heeft een betalingsachterstand bij de overheid, staat in het AD. Het gaat dan om schulden bij bijvoorbeeld Duo, de Belastingdienst en het CJIB, die boetes afhandelen. Het aantal mensen met schulden is sinds 2022 wel met 10% gedaald, maar de schulden worden groter, blijkt uit cijfers van het CBS. En in de duinen van Schorrel in Noord-Holland zijn illegale mountainbike parcoursen gevonden. Er zijn daarvoor bomen omgezaagd, kuilige graven en schansen aangelegd. De Omgevingsdienst laat aan Omroep NH zien welke gevaarlijke situaties daardoor kunnen ontstaan. Nou, we hebben hier een soort van schans aangetroffen die nog vrij recent is aangelegd. Je ziet hier bijvoorbeeld nog de schop liggen. Stel je voor dat er een, een, ja, een mountainbiker, die onbekend is, hier deze afslag neemt... en op dit soort schansen terechtkomt. Ja, dat is levensgevaarlijk. Het vernielen van het beschermde natuurgebied in Schorel wordt gezien als een ernstig misdrijf. De politie heeft inmiddels een aantal verdachten in beeld. Het weer dan. Op de meeste plekken is het zonnig. Vanuit het noorden komen er weer wat buien aan en het wordt vandaag 2 tot 6 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland vielen op de A10 West richting de A10 Noord, dus via de Koentunnel. Tussen de A5 en de afrit Amsterdam-Noord heb je 20 minuten vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. Twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Wat krijg je als het snelste pilsje van Nederland een heerlijke hap gezelligheid en service combineert? Precies, rabbel. Onze lunchroom en Racecafé op de Noemi Davidscréé 1 is voor iedereen dé plek om heerlijk te vertoeven.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 Chacun peut me voir, je suis partout à la fois, brisé en éclat de moi. Autour de moi j'entends rire les poupées de chiffon, celle qui danse sur mes chansons. Ja, Frans Kal in de tweede uur met het nummer en Gerry die, die, die kan het zo mooi zeggen. Die is net naar de toilet geweest, wat, wat ja. in de fanfaardje plek ja. Wat, hoe heet dat nummer? Poepederson. Song, het is werkelijk niet te geloven. jij, dat weet gewoon. Ik gewoon weet, vrij het. Jij Ik weet over, dat. Jij spreekt ook vloeibaar Frans. Ik spreek zo, vloeibaar uh, Frans. Ja, ja, ja. ja. Gewoon vrij vertaal poepen in de zon. Poepen poep in, ja, in de zon. poepen in, in de zon. Dan dus heb je helemaal zo niet zo'n moderne ding nodig, eigenlijk. Nee, nou, dat heb je ook helemaal niet. Dus eigenlijk oh. komt, al, to, komt alles weer samen. Het is ja. toch weer die vrijheid... wat ja. mensen van Zie ze je? afgooien. Het, het nu dit me en dit me. Maar dan moet je het wel allemaal opruimen, natuurlijk. Hè? Ja, dat lijkt me wel zo hygiënisch. Ja, want je ja, natuurlijk ja. niet zo... Dat hoefde ik de laatste keer niet te doen. Dat denk ik deed ik zelf. Zelf reinigen. Er stond moeilijk niks op de deur. Ik denk, nou, dat moet nee, maar ik bedoel, als je het in de natuur doet. Je behoefte in de natuur. Ja? Dan moet je het ook wel opruimen. Ik word altijd zo vergeetachtig in de natuur. Ja, goed. Ik ja. krijg net een, een berichtje van de luisteraar. En die zegt van het valt mij op dat de kerstboom weer is. Uit ja. de studio. Nou, ja, nou, ja. ja. Heel, opmerkelijk. Hoor. Heel opmerkelijk. Heel goed gedaan, jongen. ja. Ja, dat klopt inderdaad. Uh, dus, uh, wanneer hebben we dat gedaan? Wanneer is het weggegaan? De twee dagen geleden. Hey? Eergisteren. Eergisteren. Dat was woensdag. Ja. Woensdag. Oh ja, La. woensdag. Ja. Ja, toen hebben we de boel eraf gebroken. En, uh, en uh, daarmee ook een punt gezet achter onze uh, opbouwcarrière. En uh, ja. wij vonden het... Uh, ja, Wij vonden het wel genoeg eigenlijk. Of eigenlijk genoeg. Het was genoeg. mooi, mooi. mooi, mooi, mooi na nou al die jaren. Ja. Ja. Ja. Maar we hebben gelukkig een nieuw een trio. En dat wil ik toch even benoemen. En er even van de gelegenheid gebruik maken. En ook gelijk vastpinnen. Want kijk, daar kun je niet meer terug natuurlijk. Hè. Dat snap je ook wel. Ja. En, en ik, ik zal niet gelijk allerlei namen gaan noemen hoor. Maar uh, Donny Te Pierik en Jolande uh, Versteeg. En, en Jelme Koper natuurlijk. Ja, leuk. Dat zijn de drie ja. toppers, de kersttoppers van CMW. Wat ze nu al genoemd we hebben de toppers in, uh, in, uh, in Amsterdam arena. natuurlijk. De Arena. <coughs> wij hebben de toppers bij C.F.M. En, kerststoppers. De kersttoppers Is de kersttopper of kerststopper? Nou, dat kan allebei. Dat kan allebei. Oh, ja. hè? En dat als Oliver Versen of Oliver Versen. Oliver Versen. Ja. Ja. Ja. Oliver -versen. Ja. -versen. -versen. -versen. Versen. Ja, precies. Ja. Dus uh, ja, wij, wij kijken er nu al naar uit hoe de, hoe de studio... Ja. de oude of de nieuwe studio uh, met de kerst daar uit gaat zien. Ja. Ik heb alle vertrouwen in ieder geval. En uh, wensen ze vanaf hier... Uh, veel succes. Al succes, ja. Nou, voor jullie speciaal dan eventjes... Doe, uh, doe, doe, do, run, run, run. Run. jongens, ik ben zo blij dat die muziek eventjes draait. Want dan hebben we in ieder geval wat ruimte... voor een, voor een wat, wat goed gesprek. Ja. En wat uitblijft natuurlijk. En uh, ja, maar dat maakt helemaal niks uit. Helemaal maar uit. misschien, Willem... Uh, zou jij dat eens aan een Gerrie kunnen vragen? Want, uh, uh, ze zit naast je. Ja, maar als ik het vraag, zegt ze... Dus, zeg ik niet, zegt ze dan. Ja. Weet je, maar jij, als jij dat vraagt... Hij heeft ja. gezag, hè? Hij heeft gezag. Hij heeft gezag. En ja. dan, dan wil ze misschien wel iets vertellen over Pluspunt. Weet ik zeg maar, heb jij nog niet verpluspunt? Nou, het is leuk dat je dat vraagt. <laughs> oh, dit gaat, dit gaat mijn geld kosten. <laughs> nou ja, weet je, nee, dit is, dit is, dit is leuk, dit is leuk. Uh, we hadden het natuurlijk uh, net mooi. over um, Janni en uh, André. Ja. En hij zegt altijd aan het begin... Denkend aan Holland, zie ik brede rivieren... traag door oneindig laag land gaan. Dat is van? Huisman. Nee. Huisman. Nee. Ha. Marsman. Wie? Marsman. Ja, die wonen daarnaast. Was is Mars, Marsman. Marsman. Hendrik Marsman. Die Maar die wonen Marsman, die wonen aan de linkerkant had je huisman en rechts had je loogman. Ah, nee, dat waren de mannen. Dat, een... dat heb je, de waren niet verteld, denk okay. ik. Oké. Goed. Okay. Ja, en toen? Nou ja, um, uh, dat zijn de eerste regels van het gedicht Herinnering aan Holland. Ja. En in het jaar 2000 uitgeroepen tot het gedicht van het van de eeuw. Ja, is het Wist ook. je dat? dicht van het de eeuw. Ja. Dat is een prachtig gedicht het is Een he? mooi gedicht. Ja. Staat hij er helemaal in? Nee nee nee nee, dit is een uh, dit is poëzie. Het gaat over pluspunt. Dat is een, een cursus. Maar poëzie is zo moeilijk niet, want op alles rijmt wel iets. Behalve dan waterfiets, waterfiets rijmt. Niets. Niets. Nee, dank u. Nee, dank u. Nee, dank u voor nee. dit daverend applaus. Ja. Ja. Maar het ja. is een prachtig, want als de, de, de opening van van de van de, de, de, de, de, weet het, denk het aan Holland met uh, Jannie Jan, Jan en uh, André, zie je ook echt die rivieren en zo. Allemaal. En zij doen, zij, zij doen dat ook zelf hè, met die boot. Dan zie je dat voor je ook gewoon. Ja, dat... Als zij dat vertelt. Ik weet hè? niet of dat helemaal het geval is hoor. Want kijk, wij zien natuurlijk. Wij zien op die boot. Niet, de, de, de, ja. Maar en? er hangt natuurlijk een hele crew omheen hè, met ja. cameramensen. Ja, nou, ja, het, schijnt, het, het schijnt is, de, hele is, groep bij elkaar, de hele crew je bij zit elkaar. Er zitten andere boten achter. Nee, die zitten erop, want die cameraman die zit, die zit ook in die boot. Ze hebben toen eens een keer achter de schermen laten kijken. En er zit, als hun gaan varen, zit er 400 man op die boot. Zoveel? 400 man. Wat doen die allemaal dan? Ja, ik heb geen idee. Nee, maar, dat, ik weet, maar ze kunnen toch ook een camera zo uh, voorplaatsen uh, bij André, zeg maar, eigenlijk, dat ze nee, zien? Nee, ja, vroeger nee? kon dat, vroeger kon dat, maar nu nou kan dat niet meer. Nee, oké. Okay. Nee, dat is maar gek. Nee, is net. Er zitten twee mannen, zo, geluid. en. en ja, uh, verder niet, verder niet, nee, nee. Maar goed, in ieder geval... Ja, er worden ook beelden, er worden ook beelden geschoten van bovenaf, zeg maar. Ja, dat is met een drone. Ja, dat of een helikopter misschien wel, hoor. Want nou, kijk, nou, bij de ik NPO, duizenden ja, nou, nee, ze nergens voor terug. Ze hebben hele dat programma Railway, dat, ja, dat ken je ook wel, Ja, dat ken maar. ik, kijk ik ook vaak. Railway, Maar dat is dan niet van jan Dat is ook slow. Nee, dat is ook Oh, dat is, ja, maar wat helemaal ik gezegd? Dat is ook slow televisie, hè? Slow televisie. Nou, ze rijdt best hard hoor, die ding. Maar daar <laughs> zie je dus uh, beelden vanuit de trein. Maar je ziet dus ook die treinen hier op een gegeven moment ook door het landschap uh, ja, ja, ja, crossen. Ja. En dat wordt met een helikopter. Wordt dat, uh, ja, net als ook met de met, uh, zeg maar, uh, wielrennen en zo. Ja, al, al, ja, al, uh, ja, ja, ja. Ben ik ben een je kwijt. Wielrennen, treinen, dat gaat dan ook zo hard. Jawel. Een ja. helikopter. Ja, het was een helikopter? Een helikopter. Heli ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja. ja nee, nee, dat weet ik. Maar goed. Had je verder iets verplust? Nou ja, ik was dit vertellen over die poëzie. Dus jullie laten me weer uh, niet ja. uitpraten. Oh, ik dacht dat dit het gedicht was. Dit het was het, het gedicht. gedicht en over oh. Marsman gaat het dus. Dus een van de belangrijkste Nederlandse dichters. En dan kun je dus voor 3 euro op vrijdag 30 januari van 2 tot half vier in de bibliotheek in Zandvoort. Ja. Kun je dus over Marsman, over dit gedicht, kun je dus... Uh, maar ook spasen, over Gido Gazelle? Wie? Gido nee, Gazelle. Nu gaat het alleen over Marsman. Ja. En een andere keer gaat het weer over een andere dichter. Ah, oké. Okay. Poëzie. Ja, ja. Ken jij, oh, jij, jij Gido Gazelle? Ja, nou, nou? Dat, is dat is ook een hele... Over krinkelende winkelende, winkelende waterding met zwarte aan. Wat zie ik u toch met uw kop geflinkt als schrijf het over het water. Dat moest je over het, uit het hoofd leren. Hè? Ja, vroeger of zo. ja. ja, ja. Nou, ja. Je zo oud. Nou, er staat in mijn poesie al. Ik, ja, ik heb geen poesie, maar ik heb wel over poesje gesproken. Ik zie Dolly Te Pierik daar staan. Ik, is er, over, hebben wij een beroemdheid? We weer? hebben een beroemdheid. Mama <laughs> zie je wem in de house. Mama <laughs> zie je wem. Wat, wat kom je doen? <laughs> <laughs> wat zeg je? Wat zei je? Wat? Nou, ik zeg u tegen Zullen mij. Kosten. Ook dit gaat weer geld kosten. <laughs> Pas op wat je zegt. Oh. Ja, jij ook, hè? Ja. Ga zitten, joh. Ja, ga, ga, ga, je zeggen. bent er toch. Ik ben er nou toch, Je bent er nou toch. Ja, en voor degene die niet weet wie Dolly de Pierik is... ik vind het te tekortkoming. Als je dat niet weet, dan... Ja, hello Dolly zeggen wij altijd. Hello Dolly. Dat zingen we ook meestal. Meestal hello Dolly. Hello. Dolly. Ja. Het is nice. Hé Dolly, wist jij de weg naar de studio? Het is Ja, met me... Hoe noem je het met mijn navigatie? Nou, met je nou, Ja, want, ja, ja. Eh, want eh, meestal hoor je van... ...kunt u ons de weg naar Hamelen vertellen, meneer? Maar, ja, u dus ons de weg naar de studio de, vertellen, meneer. De, de ja. tolweg heb natuurlijk met Hamelen te maken. Maar je bent hier toch gearriveerd. Ja, ik heb het... En je ziet er blij uit. Je hebt ja. vast goed nieuws voor ons. Heb ik dat? En ja, je want je, je ziet eens? er zo blij uit. Dus oh ja, ik kwam wat halen... ...want ik ga morgen een interview doen op locatie. Je gaat een interview... Interv oh, ja. interv dat willen wij allemaal. Al op. Jij gaat een interview... En wie hey. ga jij interviewen? Ga interviewen? Toch, interviewen. Niet, toch niet Trump, hè? Dat hij hier... Nee, nee zo is... ver weg ga ik over niet. Ik blijf, nee, maar een, ik ik blijf het ook... regionaal, hè? Ik ja, blijf ja zo zeker. Op, ja, maar die man heeft eerst gezegd dat jij... Die kan best even heeg, heeg, hier komen, hoor. Heeg, ja. Ja. Voor mij wel, ja. ja. Maar wie dat Maar ik heb het liever niet eerlijk gezegd. Maar wie ga je interviewen, dan? Ik ga morgen de zoons interviewen van Henk Muel... En uh, de, morgen is namelijk de opening van een uh, prachtige tentoonstelling. Hoe heet die vanaf, Oh, dat vanaf? is hier het HDMZ-museum. In het HDMZ-museum. Ja, ja. Museum. Ja, de nieuwe eigenaar. Zolang dat nog niet ja. verhuurd is, mochten deze ja. mannen uh, ja. de, de, oh. het werk van hun vader tentoonstellen. Nee. Oké. Okay. En uh, ze hadden zich iets wat vergist. Want uh, ze dachten, nou laten we zo'n vijftig werken ophangen. <gül> en ze wisten wel dat die man veel, gewoon, of hun vader veel gemaakt had. Maar het bleken dus totaal 13 containers te zijn... Jezus. die in de opslag stonden. Dus nee, God. ze kunnen maar een deel uh, laten zien. Maar er is ook een heel deel dat staat daar om, om verkocht te worden. Want ja, zij weten niet meer wat ze ermee moeten met al die oh, werken. Ja. ja. En, dus ik ga, ik, ik ga morgen naar die opening toe en dan ja. uh, gaan ja. we even praten. En dan kan ik even zelf kijken en een beeld vormen. Maar en neem je dat dan, uh, wordt dat opgenomen of breek je dan in? Uh, het gaat live via bij, uh, bij Rob, wordt op zaterdag. Ja. Om kwart over twee oh, uh, ja. doe ik dan het interview en om ja. dan zorg ik dat ik om drie uur weer hier ben. En dan ben ik weer de sidekick. Van? Van Rob. Overal? Ja, in is dat nieuw? Is dat nieuw, dat je nieuw bij, bij Rob bent? Nee, dat doe ik al, al heel lang. Al ja? sinds Albert-Jan weg is eigenlijk... Oh, uh, ik dacht ik dat hij iemand anders, anders... Want hij heeft ook iemand anders, we toch? Leren. Toe. We oh, leren. Ja. Oh, okay. je ja, leert. Dat doen we, we bij, doen we bij, bij ons ook. Het is ja, heel, ja, ja. Heel, heel veel werk. Ja. Ja. En heel intensief. En uh, om dat iedere week te doen, dat vond ik te veel. Maar ik vind het erg leuk om te doen. Dus ik mm -hmm. heb gezegd, weet je, we doen gewoon één keer in de maand. Of twee keer. Deze maand, of twee keer. Ja, en dan roeleren we gewoon. En maar dan hebben wij ook dat roeleren? het werkt bij ons niet. Ja, nee, het wil niet zeggen dat je steeds op een andere stoel moet gaan zitten. Maar gewoon dat je. Kijk, dat heb niet ja. dat, <laughs> dat, <is> dat. Ja. <laughs> dat is het. Uh, hallo, dat is het. Ik, ik kom van Duitsland. Ik kan ik ja, hier zo in Zandvoort. Uh, ik, ja. ik kan een beetje Nederlands uh, praten. Jij ja. ja, ja. lijkt me een beetje Rudy Karel. Maar ja, dat is mijn broer geweest. Maar ik wil eigenlijk aan Dolly vragen. Want ik heb vroeger vorige dat ik in Zandvoort ook op vakantie was. Daar heb ik ook in de Halterstraat... Heb ik wel de Roet ik gezien optreden. Ah, ah, ja, ja, ja, ja. Maar dan wil ik aan jou vragen, Dolly. Want ja, ik, heb, ik, ik heb begrepen van jou dat je nog altijd met met Roody, ja. in Beverwijk, ja, ja. radio. Hoe gaat het in, met Roody? Want ja. daar vroegen wij ons vanmorgen. Ja. In de uitzending. Ja. AVO ook natuurlijk. Ja, nou ja. De Roody blijft natuurlijk een rot in het vak. Maar oh, niet en in de branding. Dat is de rots, rots, rots. Oh, de rots. rots. Ja, ik, ja. Heb, ik heb gezegd, rot, rot. Oh, een rot. Een alte rot. Een alte rot. Het is niet pers meer, <laughs> ja. zeg maar. Ja. Nee. Nee. Nee. nee, maar dat weet, hij heeft hij zelf ook wel in de gaten. Ja, dat ja, ja, hij ja. begint een beetje te kraken en te doen. En lopen ah, gaat ja. moeilijk. En, uh, nou, ja, ja. Goed. Maar hij is er nog. Dus hij is er nog steeds en hij kan het niet laten. Uh, hm. Ja, hij, hij doet nog steeds een paar programma's voor Radio Beverwijk. Hm. Twee keer in de week um, Beverwijk luncht. En daar baalt hij van, want hij deed het geloof ik al vijf keer in de week. Maar door de regionale het, ja. omroep. Oh, die daar is gekomen. Ja. Het is nu ja. regio Eimond. Ja. Uh, zijn er voor hem nog maar twee dagen over. Ja. Oh. En dan doet hij nog. Uh, dat uh, Heeft hij heel leuk bedacht. Uh, hij heeft een avondprogramma. Nou, de redder in een noodshow. En daarmee. Draait hij dus oude LP's van vroeger. Vinyl allemaal. En vinyl, oh, ja. Leuk, ja. Maar nu gaat hij een uitzondering maken... omdat het niet haalbaar is. Maar hij heeft heel leuk bedacht. Je hebt de, de Golden Years of Dutch popmusic, uh, pop music, ja, ja, hè? Klopt. En hij gaat al die albums die daar uh, op zijn verschenen... gaat hij allemaal en draaien en uh, bespreken. Huh? Nou, vind ik hartstikke leuk. Dat doet hij ja. dan ook één keer ja. in de week. Is allemaal korykoonis materiaal ja. natuurlijk. Allemaal korykoonis. Ja, nee, nee, nee, nee. Oh. Oh. Ik, uh, ik ken, die, ik ken die, die serie, ken ik, en uh, ze zijn echt alle oude alle. Zo, banden. echt ja, leuk hoor. En een Baker, nummers. de buffoons, alles. Oh ja, erbij. En allemaal leuk. van die nummers die je eigenlijk nooit, nooit meer, meer hoort. Meer. Alleen bij jou Hoor je ze wel? Ja. En, en ik draai ook nog wel eens wat ja, eruit. Wat lekker we, ja, lekker Leuke muziek. Leuke muziek. Leuke muziek ja. Ja. De oude nederpop is dat. En dat vind dus, ik het leuke uh, van de lokale radio. Dat ja. je dus zelf in de hand hebt. En ja. dat je dus ook af en toe muziek kunt zo. laten horen. je hoeven niet, die je verder nooit niet hoort. de meuk te draaien. Uh, nee, die zij willen. Die, exact. Die is de vlucht van exact. commerciële shit. Maar ik heb ja. Ruud, Ruud waarmee ik natuurlijk 47 jaar uh, uh, in een beentje al uh, heb gezeten. De, heb ik de laatste weken niet meer. Of maanden maar al treden niet meer. jullie nog op wel dan? Nee, nee, nee. meer. Kan ook niet meer. Nou, ja. Lastig. Ruud speelt een ding nog. Ja, nou, dat ja, gaat, ja. gaat allemaal wel. Alleen uh, ja, ja. onze stemmen beginnen natuurlijk een ja, beetje. Dat, ja, ja. dat. De, de, de toonhoogte, die <coughs> ja. je, je moet ja, alle nummers uh, naar beneden moeten omzetten. Ja, ja, en het slepen maar. gaat ook niet meer, alles, hè? En het verkassen. Ja. ja. Dat ik, is wel een heel geboel. Ja, ja, dus ja de kansen de kansen van in. al die instrumenten. Ja. En, en, en jezelf natuurlijk. Tuurlijk, want als je ja. ziet hoe Ruud loopt. Dat, dat ja. Hij moet echt met een rollator. En, ja. Ja, ja, ja. ja, dat is toch een gevolg van die tieren geweest dan waarschijnlijk. Hij dat, dat, dat, dat, nou, nou, nou, had al een he, beetje een ja, ja, beetje Ja, dus ja, ja. Maar nou ja, we vroegen ons net af hoe het met hem ging. En eh, ik ja, moet dat mijn altijd... grote schaamte, want eh, dat ligt natuurlijk ook aan mezelf, je, je, je, je zou daar gewoon eens naar binnen moeten stappen natuurlijk. Oh, dat ik, zou ben, ik, ben, ik ben geweldig. Ja, ik ben mobieler dan, dan hij natuurlijk. Ja, ja. Dus, dus, ja. Dus, ja. Uh, ja, zeker zou die leuk zijn. Maar hij is altijd nog vol goede moed en blije zin. Ja, zegt hij nog wel eens hoe is mijn duif of dat zegt hij nooit tegen jou. We hebben nooit tijd voor jongen. Hij zegt ik heb het programma zo vol. Ja, kom, Geen tijd. Ik kan kom, niet eens vragen hoe het met hem gaat. Nou ja, dat, dat doe ik wel hoor. Ja, wat ja, is nou los? Ja, ja. dat. <laughs> Nee, dus uh, ja. ja. Nou, en, en volgende week vrijdag zijn de dames weer aan de beurt, Ja, hè, de ladies, we weer, yes, yes, yes, yes. Ja. En we hebben ook weer een propvol programma. Echt, een vol uh, programma? Propvol programma, ja. Ik doe eten, eten, ja. Jammer. Ja, echt proppen. Echt proppen, proppen, ja. Nou, ja, leuk, leuk. Ja. Nee, we krijgen in het eerste uur uh, iemand van de wensenambulance. Ja. Van oh, dat, de oh, dat afdeling is goed. Zandvoort. Dat is goed dat je dat zegt, want ik, ik werd uh, benaderd door... Nou, ja. ik zoek, zoek het zo even op... Ja. Een dame die zich daar ook mee, uh, mee uh, die zit ook met dieren, heeft ze dan alles. Nou, ik zoek die naam even op zo. Ik, ja, dat is ja, goed. Het is een beetje Alzheimer light. Ja, ik ben even de ja, deze is uh, meer voor uh, mensen die hun laatste wensen, ja, die, uh, wens, die ze ja. in willen, ja. kunnen ja. gaan. Ja, die kunnen ze dan daar, uh, ja, die, met de ambulance. Ja, uh, ja. dat ja. proberen ze dan zo goed mogelijk te verzorgen. En uh, we hebben niemand minder dan mijn naam genoot. En wie is dat? Dolly Fleur, die ah, komt langs. Ons. Oh, ah, wat uit Zuid Haarlem, wat leuk. Ruud Douma. Ruud Douma. Ruud Douma, ja. ja. Ruud Douma. ja. ja. ja. ja. ja. Die komt ja. ook ja. bij ons langs. Oh, leuk. Ja. Ja. Nou ja. Ik hoor allerlei, allerlei namen voorbij komen, jongens. Ik weet niet wat dat is, maar het lijkt wel een jukebox. <laughs> Ja, ja, jongens, de cats Met de jukebox, en dat was even een aanleiding, al die naam. naamjo's de tafel werd gegooid. En, uh, nou ja, goed. Bij ons zit uh, Dolly de Piri, die kwam eventjes aanwaaien. de winst dan goed? Nee, ja, uh, <laughs> ja, de gunstig. Ja, de winst is gunstig. Ik had de kracht niet om er tegen in te gaan. <laughs> ja, je moet. He? Ik, ik heb een keer met Dolly gehad, zegt ze tegen mij wil, wil jij zien uh, waar ik al mijn blinde darmen mee geopen? heb? Ja. Oh. Ik zeg, nou ja, Adolie, uh, laat, uh, laat maar zien. Wijzen naar een groot gebouw, ze zegt daar, bovenin, <lacht> de derde ja, ja, jij dacht voor iets hè? anders natuurlijk. Jij klein, <lacht> klein, klein funzig mannetje. Ja, het nee. was allemaal weer een beetje. <lacht> nee, maar, heb, ja, er, gebeurt ja. Ja, hey, wat gebeurt er dan? Ja, en wat wilde je graag? Hè? Ja, oh, oh, oh, oh, zo nieuwsgierig. Oh, <lacht> oh, <my lacht> oh johetje, zag hoe jongen, je zag het ook gewoon. Een beetje stel ja, of zo. Uh, maar maar o, viel, viel het tegen? Viel het tegen. <lacht> nou ja, ik heb het, uh, uiteraard, ik heb het niet gezien, wat wij in een gebouw hoor. Ik ben nou, de AMC in Amsterdam. Te zijn, uh... Oh, maar wel maar even blij als... dat je toch de locatie heeft. Ja, gedaan, dus, uh... ik denk, nou ja, ja het zal wel. Gewoon ja. blij maken met een dode duif. Ja. Ja. Ja. Uh, Gerry, Pluspunt, zijn we er klaar mee? Vind je nog wat? Um, even ik vind het nog wel wat. Nou, weet je, uh, ja. uh, bij Pluspunt zijn er natuurlijk nog er zijn altijd vacatures. Ja. Maar er is nog steeds een vri vrijwilliger voor de hulpdienst. Van uh, Pluspunt. Dat is de telefoondienst. Nee, hè, dat is ik. de telefoondienst. Oh, ja. En Daar ben ik ook mee begonnen. We gingen bij ja. Pluspunt ook aan. En, ja. uh, dus wil je mensen helpen, breng ze een keer naar het ziekenhuis. Of boodschappen doen. Oh, Plus je in de tuin. En uh, van die kleine dingetjes, weet je wel. Een okay. Lampje indraaien en dat ja. soort dingen meer. Ja. Lamp... ja, dat is hartstikke fijn. En dat is heel fijn, ja. want dat, ja, zelf kun je het niet. Maar dan kun je dus bellen naar de, ja. naar de Pluspunt, de hulpdienst... En die kunnen, kan er iemand kan je helpen. En, dan, oh, en wat is we, het nummer? Wat je hebt, dan dat, belt, je want dat het is gedaan. een ander nummer dan het gewone nummer, geloof ik. Hè? Ja, dat is uh, 5023 uh, 574 uh, 3737. Dat oh, kan okay. je rechtstreeks met de hulpdienst. En dan het nummer. Wat is er gebeurd? Ik zeg dan het winkel. Oh, nummer. ik denk een beetje, ik aan het raken. Oh, dus ik denk, wat is er toch allemaal? Weer? Ik ben iets heel serieus aan het vertellen. ja nee maar Jij gooit een telefoonnummer door mensen. Oh kunnen ja, niet ja nee, maar in, in ieder geval niet. is het ook zo dat je dus uh, dat je dat mensen hierom kunnen vragen, maar er worden ook mensen gevraagd om dit te gaan doen. Ja. Dus zijn er mensen, vrijwilligers, die dus iemand, als je meer tijd hebt of je bent in ja. pensioen of ik het allemaal mensen naar het ziekenhuis wil brengen of zo. Of naar de, de huisarts, of een boodschap wil, wil doen en zo. Daar is dus ook weer behoefte aan. Maar heel, heel gek, heel gek uh, vraag ja. eigenlijk. Maar staat op de website van plus. dit soort dingen ook? Die staan er ook allemaal .nl? op de Pluspunt.nl? Ja. Plus. Zantwoord.nl, ja. Ja. Okay. Dus dat is... Uh, uh, uh, en als je dus allerlei andere activiteiten van Pluspunt... kun je altijd ook... Dat is dan www.pluspunt.nl plus.zandvoort.nl. Daar staat ook alles. Ja. Maar het is dus heel belangrijk... dat er ook mensen zich aanmelden... om die klusjes of die ritjes... en Zonder zo te doen. Ja, precies. Want anders kunnen mensen soms helemaal niet... naar het ziekenhuis. Want die hebben dan geen familie meer... die dat kunnen doen. En die hebben geen tijd... Ja. En met de bus kun je ook niet. Met openbaar vervoer nou, vloer is ook niet te doen. Maar kunnen. Maar zou dat heeft ook niet maar... iedereen recht op. Nee, nee dat kan ook nee. niet altijd. Dan nee. moet je ook altijd weer een bepaald financieel... Ja, daar ja, zitten zit allerlei ook voorwaarden weer... aan. Maar, maar ik vind het wel mooi dat je het even benoemt. Het is dan weer een vacature eigenlijk. Ja. Uh, ja. Uh, ja. Had je ja. nog meer vacatures? De ja, er, vacature er is nog bank. een vacature. <laughs> een hele grote vacature. Heel belangrijke vacature. Oh. Bij de KNRM. Oh. Oh, ja. En daar werd, worden dus chauffeurs gevraagd. Voor... Is <laughs> ze? Ja, want je hebt hem daarin. Nee, ze hebben dus die boot. Hè. Die boot oh. die moet, die wordt dus nee, ja. in zee geholpen door een... Uh, door de chauffeur? Door chauffeur ja. zeg maar. Nou, door, door, niet door de chauffeur. Die kan dat ik nooit tellen, door, natuurlijk. Nee, maar door, hij moet door, dan door dan een, afsturen, een, ook ja. een hebben Door een voertuig, wat ja. de boot dus... Volgens mij een in, in de, in de, in de, de, de zee schiet. Want hij schiet hem echt de zee in, hè? Lanceren heet dat. Lanceren, Ik heb er ook een keer in gezeten, ook in de boot, toen dat gebeurde. Nee, lieve schat dat was bij de NASA. Je had alles door. Dat was echt waar. Oh, dat was bij de KNRM. <laughs> dat was echt waar. Oh, ja. En dat okay. is heel bijzonder. Maar goed, in ieder geval ja. worden dus chauffeurs gezocht bij uh, de KNRM. En uh, als mensen zich daartoe geroepen groe voelen... dan kunnen ze zich melden bij de uh, KNRM. Bij het boothuis. Een adres. Engelbestraat. Dat is het boothuis. Dat is de... Wacht even hoor, want dit zijn kleine lettertjes. Oh, jongens. De Torbekkenstraat, nummer 6. Nummer 6. En dat is dan uh, www.knrm.nl slash slash reddingplatform Redding punt Zandvoort. Nou, kijk eens aan. Nou, en ja, anders je... en anders neem je even contact op met, uh, met Gilles Kok. Nee, wat die Gilles uh, Hoe hoor dit nou Gilles Ja, Gilles Kok. Gilles Kok, ja, natuurlijk die ja. kennen we toch. Ja, ja van de Zandvoortse krant. Van de Zandvoorts -krant die maar, die maar hij is dus ook uh, bij de camera. Ja, hij zijn ook staan, hè, Ik kan gewoon alles even langs gaan. Dus ja. Dat was oké. Okay. Nou, en uh, maar uh, Verder, verder helemaal niks. Nu even mag je muziekje draaien. Jongen, jongen, <laughs> jongen, jongens. Ze bemoeien ook allemaal met de regie. En overal mee. En kom je in Enschede toevallig of niet? Nee, toevallig niet. Nee. Oh, nou, deze jongens wel. Ja. Oh. Dit klinkt toch mooi, of niet? De bafoons. Ja, ja. ik, ik, ik zie je gewoon in, in, in stilte genieten. En weer ja. denken aan het steegje je halen. Waarbij je. Ja. Iets, was dat onzedelijk? Nee, dat was het niet. Dat was een heel terug. natuurlijk. Na een lange nacht vrijen. Ja. rolde een jongen op zijn zij. Hij keek in de rondte en zag een ingelijste foto van een jonge man op het nachtkastje. Natuurlijk begon hij zich meteen zorgen te maken. Is dat je man? Nee. Vroeg hij nerveus aan de vriendin waar hij naast lag. Nee, gek. En ze kroop nog een beetje dichter tegen te hem. Is het je vriend dan? Wel, nee, gek helemaal niet. Ze kan allemaal een beetje zo hoor, zo. Je kent het wel, weer. Ja, wie is het dan? Vroeg de ongeduldige jongen. Ontspannen, antwoordde ze. Dat was ik voor mijn operatie. <lacht> Ja, gebeurt. En het is allemaal de ja. schuld van Dolly Tapierik. Ja. Want dan komt hij binnen en je verandert gelijk als een blad aan de boom. heen. In een... in een blinde darm. Normen en vader vervagen. Ja, die vervagen. Ja. Hoe ja. uh, kom jij er nou aan, jongen, die verhalen? Dat is zo? een anekdote. Nou, maar ik denk dat het Van wie? Echt een anekdote. Annie. Annie. Annieke, Dote. Annieke Dote. Een anekdote. Ja. Nou ja, dat speur ik op op het, op het internet en dan kun je allemaal van die leuke verhaaltjes vinden. Ja. En als ik ze leuk vind, dan denk ik van nou, misschien wel leuk om de mensen ook even te delen in, het, in de humoristische kant van het leven. Moet, ja, altijd, in deze tijd is het ook wel een beetje nodig. Uh, je moet ja. me altijd, een, altijd een beetje humoristisch blijven. Een beetje, vro beetje vrolijk. Niet Wat zo zaggarenig kijken, jongen. Kijk nou eens een beetje vrolijk naar me. Ja, ik, hey. Maar ik, maar ik, ja, ik sta hey. nou in dubio, hè, want ik kijk naar de zon. Ja. En daaronder zit een gezicht van jou. Ja, dat, word ik op ja, dat is de zonsondergang Nou, letterlijk even figuurlijk. Ja, ja, ja. ja, ja. Ach, <laughs> De luisteraars, nou, zullen, de luisteraars zullen we denken van, nou wordt het nou niet de tijd voor jullie om ze een keer mee te stoppen. Want jullie, uh, jullie zijn helemaal niet aardig voor elkaar. Nee, nee, nee. Maar wij vechten... En nou, we ook. menen het niet. Wij Bij, menen het absoluut niet. Nee, wij wij, wij vechten het. elkaar ook op de studio. Wat het uit. Dus ja, maar dan komt er ja. niemand die wil de deur op slot <laughs> Dat is het. Zullen we Zo, gewoon een stukje muziek doen? Doe maar, doe maar. Uh, doe maar. Doem, doem maar dat mag een, ook. Oh. Maakt me niet uit. Misschien straks. Doe maar niet. We <laughs> Denk er eens over. Denk erin, zover, voordat we elkaar veel pijn gaan doen, zodat we iets kunnen zeggen. Het is nog altijd naast. Ja, Lillian Schampere, wie kan Ik stoppen? Nooit nummer in, Ik heb er nooit van gehoord. Nooit van gehoord. Dolly Tepierik, die kwam nu mee en zei, nou dat is een nummer, dat moet je gewoon een keertje draaien. En uh, ik zeg, nou dat doen we dat één keer, maar daarna dan nooit meer weer. <laughs> en uh, Dolly Tepierik is op het moment na de operatie herkenbaar aan een capuchon over de hoofd heen. <laughs> ja, ik, ik draai de niemand camera even. Niemand ziet er, niemand ziet er. Niemand, nee. niemand weet dat Dolly Tapirik <laughs> in de studio is van G.M. Zandvoort. Dus, ja. Nee, maar ik vond het... Uh, ik vond het uh, ja, wat moet ik zeggen met dit nummer? Ik vond het heel erg... Uh, ja, ik vond het heel erg, ja. Ja, ik ook. Ja, u luistert nog steeds naar de boys en de girls... en de boys en de girls. And, uh, and maar dan andere. ben ik toch wel geschere... wat nou Dolly Haak mijn meest favoriete muziek is. Ja. Ja, wil je dat weten? Ja, dat wil ik weten. Ja, Metal. Metal? metal? Ja. En dan meen je niet. Ben je ja, verdient met Angela echt. geworden of zo? Geen, geen heavy metal, maar gewoon lekker metal. Oh, maar metal. metal me ja. Ja, ja, ja. Echt waar? Ja? Metal? Ga ik helemaal uit mijn dak. Ja, dat meen je, je niet. Ja, echt waar? Nou, dat raakt nou naar Metal ballads? Je hebt metal ballads. Ja, ja die zijn schitterend. Ja, Marillion en zo. Ik, ik okay. heb ook uh, in, in, in ons kerstprogramma heb ik, uh, metal uh, kerstliedjes gedraaid. Metal kerstliedjes? Ja. Zo oh, oh. die hele kerstbaan nee, in met haar. Nee, uh, Beb ging ook helemaal uit het dak, jongen. Die oh ja? is pas muziek, ja. ja. Okay. Echt waar? Heerlijk. Ja, was mooi. Ja, Beb is toch meer van de cel en zo. Ja, nou, vergis je niet hoor. Ik vergis me niet. Nee, blues ook. Ik vind ze ook geweldig. Ja, ze, Doorkijk, blues. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. ja dat vooral. Ja. Ja, ja. Pas op ja. mijn blues. Ja. Ja. Maar, nee, maar metal, want ik weet dat de vriendin van Ruth Jansen, Angela. Die, ja, die is, die is echt heavy. He? Echt heavy. Dat is echt waar, hè? Dat is echt, echt heavy metal. Dat, dat ja. kan ik heel even aanhoren, maar een heel nee. nummer kan ik niet eens voor elkaar krijgen. Maar, maar dat heb je daar bijvoorbeeld over groepen als Ramstein of zo? Nou, en, sommige en, en, nummers van en, uh, Ramstein Floor. vind ik wel lekker. En Floor Jansen, die is toch ook uh, metal? Uh, ja, zeker. Ja. En uh, ja, Metallica en zo weet Metallica? Vind ja, Kelly en zo. Heerlijk. Ja, en. Nou, hoe heet die nou? Uh, Vandenberg. ik ook lekker. Dat oh, ja. ja. is meer rock, hè? Ja. Ja. ja, ja. En rol. Ja. ja, ja. Maar ja Dat ja, komt het gaat toch samen, ja. ook. Ja, je begint <laughs> en het wordt rol. Ja. Ja. Ik heb er wel, uh, wel een stukje metal uit, uh, uit de jaren zestig. Maar uh, oh. ik, ik heb het idee dat hij er alleen maar problemen mee krijgt. Ik, ik weet het niet. Oh nee, van dat nummer net niet zeker.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 She used to love me, that I know. And it don't seem so.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 The Fortunes, you've got your troubles. Ja, je hoorde bij de Boys en de Girls natuurlijk vanuit uh, Zandvoort helemaal. Jij zet luid mee te zingen, hè, kleine duif. Ja. Hé? Hey? Kleine Duif. Kleine duif, ja, je kent hem, je Alle je ken hem. duifjes. Op, op de, de, de ja, dam. ja, op de dam. Ja, ik, ja. ik, nee, ik zag laatst weer een documentaire over? Over uh, Gert en Hermine. Oh ja. Oh, oh. Gert, Gert en Hermine uit, uh, uit, ja. uit de uit de IJsselstijl. Uh, uit ja, ik weet niet ja, ja, ja. Ja, ja, ja. dat is geen fijn verhaal. Want die dochter, nee, die dochter, die heeft, had die documentaire gemaakt. Ja. Uh, oh, vandaar. ja, ja. Nou, ja heeft, hij is, was eerder uitgezonden, maar hij kwam nog weer een keertje langs. Maar het is inderdaad niet. Moet nou, werkt niet vrolijk. Ik nee, heb eerbied voor jou. Maar, maar ja. Maar Hermione ja, is ja. dus die overleden. Maar hij ja. was pas 56 was ze. Hè? Hoeveel? Ja. 56 ja. toen ze ja. overleden. Kanker zo? Ja. ja. ja. Dat ja, weten we. Meestal ja. we begonnen en zo. Uh, de meeste ja. mensen die vroeg overlijden Dus meestal kanker de oorzaak. Eén op de twee krijgt het hè, tegenwoordig. Ja. Heleens, ik heb ze ja. ooit uh, ja, toen waren ze nog in den Heren, ooit in de kerk die speelden ja ze zijn Devenen. toen ook in de kerk uh, zijn ze gaan spelen ja. ze waren zo populair ja. ongelooflijk. is nou als, als hun ja. kwamen was die kerk vol ja ja, ja. ja. ja. Dan ging ik zelf eens doen dat wil wat zeggen dat, oh, ja, dat wil dat wat zeggen ja, maar, ja. Uh, ja ja wat nee ik vroeg of ze zo zwaar waren maar ik nee het was echt andere en mensen die volgen 60 kilo en ermin 34 of zo. Dat die was heel ja, mager. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar het was wel een toenie succes. En was ja, ze leuk. waren ja, ontzettend. Ze uh, waren heel wel. populair. Ja. ja. ja. Dus maar uh, dat is een beetje doorgeslagen. Ja, die Herminie ja. moest onder de droes... moest er hard heen en weer onder. De ja, ja, ja. mag nat worden. worden. Ja, ja, ja, ja. Ja, nee, inderdaad. Ja, ja. Ze zei uh, ze dus tegen mij: als jij naar nou belt, ga ik zingen. Ja. Ja, jongens, dat was hem weer. Dat was hem weer. Ja, ja, wie waren er ook alweer, hè? Kijk, nou. zijn er nog uh, dingen vergeten van Pluspunt? Heb je nog, nee, nee, er is verder op dit moment. Nee, Alleen de uh, gewone dingen die er zijn. Hebben ze nog een ja, beetje wintergeces daar? Nee, nee, maar dat, dat, het moet allemaal weer een beetje opstarten. Begint, ja, eind januari ja. beginnen alle dingen weer een beetje te lopen en zo. Oké. Okay. Maar de gewone normale dingen zijn er wel. Dus maar ben je nou de afgelopen. Ik weet van jou dat je dat werk doet. Je af en ja. toe oudere mensen of uh, ja, eenzame mensen. Ja, een paar weken bezoek. geleden ben ik weer bij iemand geweest nog. Uh, ja. ja. was leuk. Tijdens de kerstperiode een beetje. Ja. Ja, ja was nog een uitgesteld bezoek inderdaad. Ja, maar. Uh, ja, dat is hartstikke leuk om te doen, gewoon. En dat blijf je ook, ook gewoon doen. Doen. Ja, ja, ja, ja. doen. Dus als jij 80 wordt, dan kom ze ook bij jou langs? Ja, dan kom ik bij jou. Oh jee. Oh, jee. Ja. En oh, bij jee. jou, en bij jou. <laughs> nee, nee, nee, ik ben de jongste teller hier op het moment. Ja, Denk ja. Ik. Denk ik. Nou, nee, dat moet je is... wel zo houden. Nee. Dolly is jonger. Ja? You, Dolly. Ik word 65 deze man. Als nee, is je, ja. Ja, hij is de jongste dan toch. Ja, ja. ja. maar lang niet de knaaf hoor, dat Nee, dat is dan weer jammer, hè? Ja. ja. ja. Maar ik heb nog geen OOE, oh, denk ik wel, hè? 67 67, 67, was, hè? 67 oh, en drie oh, maanden. ja, acht maanden moet ik wachten. Ja. 67, 67 en 3 maanden. maanden. Oh, acht maanden. O, oh, ja, dat ja. gaat later, hè? Ja ja 67 en acht maanden. Oh ja. eerst was het drie maanden, maar het lichaam wordt er steeds hoe ouder? Ja, meer dan, die het schuift het op, ja. Ja, dat zit ik ook mee. Dat ja. is echt uh, een acht. gat, is dat dan, hoor. Volgens mij ook. Oh, heb je, krijg je, je ook de pensioen? Ik? Uh, nee, ik heb pensioen. 100 euro per, maand, per jaar, geloof ik. Maar, Want anders dan, als je pensioen krijgt, krijg je dus op 67 ook? Ja, maar dat, dat is de verwaarlozen, dat is een Oké. Okay. Nee, wat ik krijg. Konden ze nee. dat niet afkopen dan? Geen idee, ik heb oh. me daar allemaal nooit in verdiept, joh. Ik heb altijd part-time gewerkt. En, ja, uh, ja dat is weer anders. Hè? En in de zaak bij mijn man, dus dat, dat leverde ook niks op. Mm -hmm. Wat We was dat voor branche? Bij mijn man? Ja? Slijterij. Oh ja, we hadden een slijterij oh, is... en, en een uh, kroeg. Oh, maar ja, dat is allemaal uh, de ja, liefde werk. Je, je ook papier, niet. je rijk van? Nee, daar krijg je, je geen pensioen van. over. Nee. Dus, uh, nou, ik, ik, ik, ik heb nooit gewerkt bij een slijterij, maar ik ben oh. even goed verslechterd. <laughs> ja, dat gaat voor zelf. Hè. En jij zet, maar jij zet toch altijd, er altijd. Ja. Achter, achter een raam of, of wat? Wat deed je ook alweer? Ja, ja, ja. Bijverdiensten, bijverdiensten. Ja, ja, ja, ja. Glazen was er loon. Toyboy, toyboy, toy. Toyboy. Kooiboy, zegt hij. Ja, ja. Kooiboy, ja. Ja. kooiboy. Ja. Maar Dolly, ik heb nog even maar gekeken hoe, hoe lang uh, ik nou moet. Maar ik kan je wel vertellen. Nog drie jaar, nog acht maand, nul weken en twee dagen. Dan ga ik maar een Jezus. Ja, je, telt je dat af. zo af te tellen, jij? Ja, je... ja doe dat ding, hè. Ik, ik ja, je telt van. zelf niet. Je laat maar ik weet nu wel dat ik het jammer ga vinden. Dat je bent. Wat ben ik dan bevoerder? Maar ben ik uitgeteld, hop, dan is hij er, hè? Ja. Maar wat ben ik dan bijvoorbeeld? Ik was 58 jaar, luisteraars. Je hoort het echt. 58 jaar. Toen kon ik met vervroegd uittreden. Pensioen. Ja, oh, jij, ja. Was, jij was ambtenaar hè? Ik was ambtenaar. Ja, dat heb je goed gedaan joh. En, ja, uh, nou, ja. Ja, ja, 58 jaar. Dus, dus ja. in de, de overheid. Hm. Heeft best veel aan jou moeten. Bijspijkeren. Ja, ah, ja, ja, ja, ja, je was een dure, <laughs> jij bent een dure. Ja, ja. <laughs> ja, ja, ik, had, ik had er ook wel, ook wel eerder uitgekut. Uh, maar dan had ik gewoon een, heel ander, ik ook, uh, een, ja. een, een ander beroep moeten kiezen. Dan had ik bijvoorbeeld Timmerman moeten worden. Was je dat? De voortops, if I were a carpenter. Nou, dat zou ik, uh, dat zou ik dan doen. Zou je doe. wel willen, hè? Carpenter. Ik heb uh, iets met hout. Je bent timmerman, toch? Ik ben, uh, nee, ik heb een houten kop. O, yes, houten ja, kop. Yes, en zou het een peperkoekenhart <tesscups> heb ik. <that> uh, Jij ja, weet toch ook wel dat Jozef van, uh, van... Dat, dat precies, van, precies. ja van Net die Hij die was gewoon ook timmerman. En die komt de stal binnen. En die stoot zijn kop. Jezus. Zegt Maria, dat is nou een leuke naam voor onze zoon. Het ja, is een hele goede. Jij haalt, jij haalt heel Rome om ja, de in. Het is gewoon geschiedenis wordt hier geschreven. Hè? Ja, ja, mooi. Hè? Ja, echt is het. Je ja, schiet ook helemaal vol, ik schiet ik helemaal schiet vol ook, weer. Ik denk dat hoorde ik schieten. Maar wij gaan richting de klok van 11 uur alweer. En dan gaan we ons laatste uurtje doen. En dan is het weer gebeurd eigenlijk. Dat die Marzel, dat die Willem toch goed klok kan kijken. Want wij zitten daar elke keer naast. hij weet het, hè? Hij weet precies waar de wijze gaat, hoor. En zo is het wel, hè? Daar worden wij ook wijzer van.